In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn vertegenwoordigers van 178 landen bij elkaar om te praten over bedreigde diersoorten. Olifanten, ijsberen en neushoorn staan hoog op de agenda. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het CITES-verdrag. Dat verdrag uit 1973 reguleert de handel in bedreigde plant- en diersoorten. Zo'n 35.000 soorten worden met het verdrag beschermd. De landen praten dus in ieder geval over de olifant en de ijsbeer. De CITES-conferentie wordt één keer in de drie jaar gehouden. De bijeenkomst in Bangkok duurt tot 14 maart.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 Het weer, eerst grijs en wat motregen, later op de dag meer zon. Middagtemperatuur rond 6 graden. Vanaf morgen ook meer zon en hogere temperaturen. Dinsdag kan het lokaal 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met partij's Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. De geschiedenis van het weggooien van voedsel vanmorgen. Rundvlees met paard erin. Bijvangst op visserschepen, potjes over de datum, klikjes. Nederland alleen al gooit ieder jaar bijna 4,5 miljard euro aan eten weg. Eten waar niks mis mee is. En dat terwijl het nog maar een halve eeuw geleden is... dat het eten weggooien ondenkbaar was. En onze ouders en grootouders het een zonde noemden. En dat trouwens veelal ook in hun opvoeding hebben proberen door te geven. Wat is er gebeurd in de afgelopen eeuw? Waardoor is onze verhouding met ons voedsel zo ingrijpend veranderd? We praten er zo over met journalist Johannes van Dam van het Parool... en voedselfilosoof van de Universiteit van Wageningen Michiel Korthals. Verder is Martijn Kleppen te gast omdat hij is gepromoveerd op onderzoek... hoe beeldbepalende foto's, u weet, de, de voetafdruk op de maan... de Chinese student met zijn plastic zak voor de tank... de straatexecutie van een Vietcong-kapitein... hoe dat soort foto's ons beeld van de geschiedenis heeft beïnvloed... Nelke Noordenvliet leest haar column vanmorgen. En dan komt in het tweede uur Luc Panhuizen met de nummer één... van zijn selectie van de dertien meest opmerkelijke gouden eeuwers. We horen dus wie de grootste was, naar zijn idee. Maar we horen ook wie er tot zijn spijt niet tot zijn lijst zijn doorgedrongen... en hoe ingewikkeld het was betrokkenen die plaats te ontzeggen. En in terugdeel terug deel 1 van een documentaire over de geschiedenis van de euthanasie in Nederland. Want de euthanasievereniging bestaat 40 jaar. Vier decennia vechten voor een wereldwijd unieke regeling voor levensbeëindiging. Mailt u ons op ovt.wpro.nl. Maar eerst gaan we varen. En laten we hopen dat we het hoofd boven water houden. Het is misschien wel de bekendste scheepsramp in de geschiedenis. Die met de Titanic, bron van verhalen en geschiedschrijvingen... En nu ook de basis voor een nieuw schip, de Titanic 2. Een Australische miljardair gaat dat beroemde cruiseschip nabouwen. It will have the same sort of design, except will be constructed differently. We'll have radar, we'll have satellite navigation, and we'll have air conditioning for everybody. But of course, we'll utilize the designs and we'll have the same Titanic experience you would have had in 1912. De Titanic, het onzinkbare schip. Klaar om te vertrekken op zijn eerste reis van Southampton naar New York. Een verdoemd schip, zo zou al snel blijken. Midden op de oceaan vaart het tegen een ijsberg. De Titanic zinkt en neemt 1500 mensen mee. Nu, ruim 100 jaar later, komt er dus een Titanic II. Ja, de Australische miljardair Clive Palmer... Licht de afgelopen week een tipje van de sluier op van zijn plan om de Titanic na te bouwen. Er komt moderne navigatieapparatuur, een radar aan boord, een dieselmotor in plaats van stoom... En deze keer voldoende sloepen voor alle opvarenden. Maar het interieur en de buitenkant zullen zoveel mogelijk hetzelfde lijken. Aan de telefoon Dirk Muschoot schrijver van het boek 100 jaar Titanic... het verhaal van de Belgen en de Nederlanders. Goedemorgen. Goedemorgen. Is die, is die Titanic nog zo populair dat mensen echt willen meevaren? Ik moet je zeggen, ik dacht uh, dat het na nou vorig jaar, 2012, 100 jaar Titanic afgelopen zou zijn geweest. Maar ik geef uh, vandaag, gisteren, volgende week, meer voordrachten over dat onderwerp dan ooit. Dus uh, het onderwerp leeft, leeft absoluut jou. Ja, het is hoe, nog niet dood. Hoe komt dat? Er zijn een aantal dingen over te vertellen, denk ik. Uh, we raken maar niet, niet uitgepraat over die Titanic omdat we er nog steeds niet alles over weten. En uh, zolang er uh, vragen zijn die niet beantwoord worden... zolang we niet precies weten van, uh, van hoe is dit nou precies gegaan... of wat is die meneer of die mevrouw precies overkomen aan boord van de Titanic... blijven we daar naar zoeken, blijven we daar vragen naar stellen. En uh, als ik na, naar mijn eigen activiteit kijk, is dat net zo. Ik uh, heb een beetje het gevoel dat ik die Nederlanders en die Vlamingen aan boord van de Titanic ken... Ja. Maar nog steeds zijn er uh, mensen opvarenden van wie ik geen foto heb, van wie ik dus absoluut geen vermoeden heb van hoe ze het toen hebben uitgezien. Oh jee. Dus, maar, ja. dus, ik blijf zoeken. Ik blijf zoeken. Ja, dat is iets wat ik en, en acht... Ik blijf erover praten. Dat is dus iets wat dag en nacht in je hoofd speelt. Nou, dat is natuurlijk overdreven, <laughs> maar ik laat natuurlijk geen kans. Onbenut, uh, om als er even ergens iets Titanic-achtigs uh, voorbij komt, het zij in een krant, het zij ergens een persbericht of een rommelmarkt of weet ik veel wat, dat ik daar toch minstens even naar kijk. Nou, misschien. We, we, uh, nou, noem maar een paar mensen van wie je de foto's nog zoekt. Wel, als we het hebben over de Nederlanders, dan is dat die stoker aan boord Wessel van der Brugge. Ja. Zover, voor zover bekend is er van die uh, jonge man, destijds de jonge man, geen foto. En dat is frustrerend, want, want je, je, je graaft je in in zijn leven. En je, je komt steeds meer te weten over hoe die was en, en wat hij deed. En hoe het wellicht moet zijn gegaan aan boord van die Titanic. Alleen, je kunt daar geen gezicht op plakken. Dat is best frustrerend. Ja. Dat is de oproep aan de familie van de Brugge. Dus. Dat is een oproep aan de familie van de Brugge voor een foto van Wessel. Is trouwens die Palmer, die, die Australië, is die van plan om, laten we zeggen, de hele Titanic. Ervaring te ancaneren met, met ja, euh, dezelfde kostuums en zijn. dezelfde route. Wel, uh, ik heb de indruk dat hij dat inderdaad wil doen. Um, die Titanic zal vooral aan de buitenkant uh, zo identiek mogelijk zijn. Ik zeg zo identiek mogelijk. Want je zult, je zult in één oogopslag zien. Uh, ...dat er toch wel meer reddingsnoeken zijn, mag ik hopen. <laughs> en je zult een radar op, op die Titanic zien staan... ...en zo'n uh, zo bol, weet je wel, zo'n satellietantenne. Ja. Uh, want die moeten ze allemaal hebben vandaag. Maar aan de binnenkant wil hij zoveel mogelijk die Titanic van destijds oproepen. Maar Alleen ik... is de vraag, zitten wij daarop te wachten? Hè? Ja, maar even, even, gaan de mannen en dames en heren ook in kostuums en dergelijke? De dat kapitein in oud pak? Ja, ja, ja. Um, wie meegaat aan boord van dat schip, zal in een, uh, in een kleerkast kunnen draaien en, en, en daar een pak aantrekken van 100 jaar terug. Uh, sorry. Sorry. Zie... Oh, dus ook de passagiers worden, worden verwacht zich te kleden als uh, zijnde het 100 jaar geleden? Ja, inderdaad. En ik zie mezelf dat wel eens doen met carnaval. Maar ik weet niet of ik dat uh, wil doen aan boord van een uh, Titanic-replica. En al zeker niet gedurende zo'n hele reis. Dus uh, weet ik weet het niet hoor. Ik, ik meen dat er, de eerste miljonairs ook al enorme bedragen hebben geboden om te mogen meegaan. Maar de Titanic had toch ook tweede en derde klas passagiers aan boord? Ja, en ik heb begrepen dat die Clive Palmer ook van plan is om mensen in die drie klassen te laten reizen... Wat hij dan niet vertelt is van zullen die mensen dan even mogen kennismaken met elkaars accommodatie. Want dat kon toen niet. Hè? Die klassen waren strikt van elkaar gescheiden. Dat heeft bij de evacuatie ook tot een aantal bijzonder pijnlijke problemen geleid. Hè, dat weet je. Hè? Hm. Mensen konden niet worden gered omdat ze vast zaten in de ene of de andere klasse. Dus hij gaat dat opnieuw creëren. En stel dat ik met het goedkoopste ticket mee ga derde klas. Ja, dan ben ik wel geïnteresseerd hoe het, uh, hoe het is uh, een, een, dek, een dek of twee hoger en op het hoogste dek. Dus zullen we mogen rondlopen op dat schip? Dat heeft hij nog niet verteld. Ja, en u, en u maar, hebt, de, oh, sorry. Wat nee, uh, ja, zou een klaartje, kaartje derde klas kosten? Hebben we daar enig idee van? Nee, nee. Hij, hij laat wat dat betreft absoluut niet in zijn kaarten kijken. Wat, wat hij ook nog niet heeft gedaan, is verteld hoeveel dat schip zal. Dat hele schip zal gaan kosten. Ik, ik hoor een bedrag noemen van 5 miljard euro. Doe je het daarvoor? Ik heb geen idee hoor, ik ben geen scheepsbouwer. Maar hij is wat dat betreft uh, zeer vaag allemaal. Dus uh, ik, ik ben zeer benieuwd. Ik, ik hoop dat hij binnenkort uh, uh, nog eens een persconferentie houdt... en dat hij daar wat die dingen betreft wat meer klaarheid schept. Ik geloof dat het, uh, dit schip in China wordt gebouwd, hè? niet in Noord-Ierland. Ja. een beetje jammer natuurlijk. Hè? Ja. Als je een echte replica wil maken van de Titanic... dan moet je die bouwen op de scheepswerven van Haaland en Wolf. Die trouwens nog steeds bestaan. Hè? De scheepswerver waar de Titanic en de twee zusterschepen destijds zijn gebouwd. En dan moet je zo'n nieuwe Titanic ook niet in de vaart brengen, vind ik, in 2016. Maar in 2012. Hij is eigenlijk een beetje te laat zelfs. Ja, dat is een gepasseerd station. Dat. Ik bedoel, dat, de miljardair kan veel, maar niet dat. Uh, <coughs> tot slot, uh, u had het al over we. Uh, u bent vastbesloten om uh, mee te reizen. Of niet? Uh het wel eens zien. Weet je, als je naar een maritiem museum gaat, hè, dan vind je daar altijd wel een oud schip. En dan kun je aan boord gaan van zo'n oud schip om even te proeven hoe dat zoveel jaar geleden moet zijn geweest. Uh, iets anders is om met zo'n oud schip ook uh, een tocht te gaan maken, een transatlantische tocht. Ik weet niet of ik nog een weekje in derde klasse wil zitten en elke dag uh, Irish stew en havermoutpap wil eten. En in behoorlijk oncomfortabele omstandigheden. Want... Nee. Wat hij wel heeft gezegd, Palmer... dat is dat er aan boord van dat schip geen telefoon zal zijn... geen internet, geen televisie. En wij zijn moderne mensen vandaag, hè? Dus nogmaals, ik wil wel eens aan boord gaan... om kennis te maken met uh, hoe, hoe dat schip eruit ziet. Maar of ik er echt wil mee gaan varen... Uh, ik, uh, ja, ik, uh, een, een ruime week zonder telefoon lijkt me heerlijk. Maar in ieder geval, meneer Muschout... heel vriendelijk bedankt voor uw verhaal vanmorgen. Ja, graag gedaan. Als, eh, als mijn grootvader een varken slachtte, of zoals hij dat noemde... een varken aan de kant werkte, dan was hij daar een kleine week zoet mee. En dan had het arme beest een wonderbaarlijke gedaanteverwisseling... ondergaan van een knorrende hokbewoner... in een grote hoeveelheid gewekt vlees, carbonades, varkens, haasjes gehakt... maar ook kopkaas, balkenbrei, levenpastij, zo zei ze, rookworst. Een staart voor in de soep. Er was kortom na een week alles bij elkaar, niet meer van het varken over... dan een sluitspier, een paar hoeven en wat uitgekookte beenderen. En dat varken had bij het leven al het keukenafval gekregen. En wat hij had laten liggen, hadden de kippen opgegeten. Weggooien was ondenkbaar. Het was zonde. Dat is een kleine eeuw geleden. En er is in de tussentijd het een en ander veranderd. In Nederland wordt nu per jaar, zo'n nek het zo al... bijna 4,5 miljard euro aan eten weggegooid. Omdat het langer dan twee uur uitgestald heeft gelegen, bijvoorbeeld omdat het over de datum is. Omdat er sporen paardenvlees in zitten. Omdat de komkommer een beetje te krom is. Of de wortel twee benen heeft. En het zijn niet alleen de producenten, winkels en horeca die het eten weggooien... maar het grootste deel toch echt door u en mij. Door de mensen thuis. Um, 2,4 miljard euro gooien wij weg. We gaan praten over wat er in die kleine eeuw gebeurd is met ons en ons eten. Over de geschiedenis van het weggooien van voedsel... En dat doen we met voedselfilosoof van de Universiteit van Wageningen... Michiel Korthals. En met culinair journalist van het Parool Johannes ja. van Dam... auteur van onder meer het standaardwerk over culinaire en historische zaken... De Dikke van Dam. Ja. Ik noem u een uh, voedselfilosoof, meneer Korthals. Ja. Een beetje <coughs> een gelegenheidstitel. U bent uh, hoogleraar toegepaste filosofie. Maar toch maar zo geïntroduceerd. Omdat u zich uh, in publicaties zoals uw boek uh, Voor, het, Voor het Eten... Toch gepresenteerd als voedselfilosoof, of misschien zelfs, en dat is natuurlijk het mooiste woord, voedselethicus. Het brandpunt van uw filosofie vanmorgen is onze verhouding met ons voedsel, dat is wat u bezighoudt. Ja, klopt. Ja. Uh, hoe, hoe doet een filosoof dat? Uh, nou, ik neem natuurlijk heel veel uh, studies, uh, uh, daar neem ik daar ken, kennis van, uh, sociaal wetenschappelijke, uh, natuurwetenschappelijke. En uh, ik heb uh, een onderzoeksgroep, en we analyseren die studies en we proberen erachter te komen hoe mensen omgaan met de ethische problemen. Dat is bijvoorbeeld de dieren. Hoe gaat, hoe gaat men om met de dieren? Hoe, gaat men om met de, hoeveel, hoe ziet men voeding? Is het alleen maar iets wat je uh, naar binnen werkt? Of heeft het ook een, uh, een kwaliteitsbetekenis in je leven? Heeft het ook een sociale betekenis in je leven? Um, ik probeer ook internationaal uh, wat vergelijkingen te maken. Bijvoorbeeld met de Italiaanse voedselcultuur... Uh, uit bepaalde zuidelijke landen en dus, Nederland. Dus u weet of, of wij in Nederland meer weggooien dan Italianen. Nou, het is, zo goed, weet ik die cijfers niet. Ik weet wel wat wij in Nederland weggooien. En daar is het zo dat eigenlijk. Ik heb toch iets andere cijfers dan u aankondigde. Want ik heb hier uit cijfers van het uh, ministerie van, Land, van Economische Zaken, heet het nu. Uh, dat ongeveer 15% van het voedselafval ligt bij de consumenten. 60% bij de producenten en 15% bij de boeren. Dus het oh, grootste ja. gedeelte van het afval zit toch eigenlijk bij de vanaf de primaire producent, dus de boer, tot aan, uh, ja, tot aan de supermarkt. Want de supermarkten zitten ongeveer op 5%. Dus die supermarkten zijn eigenlijk vrij zuinig, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is grappig. <coughs> de... Uh, het blijkt dus moeilijk te meten te zijn. Want, het is, uh, want de ja, cijfers de... die ik had, had ik, waren ook weer van Twan Timmermans van uw universiteit. Ja. Dus het, is, kan ik is het hangt niet... van de definitie van afval af natuurlijk. Hè. Wat zie je als afval? Is, is bijvoorbeeld de, de, gewoon vloeibare stromen die zo geloosd worden op water. Zie je dat dan als afval? Ja, in zekere zin wel. En daar zit natuurlijk ook heel veel spul in wat je nog zeker wel kan gebruiken. Ja. Maar dat kan je niet verwaarden. Dus daar krijg je geen geld voor als je dat gaat gebruiken. Nou, even, ja. even over de, de schandalen van nu. Hè. Hoe beschouwen jullie die schandalen van nu? tot paardenvlees het het, het, het, het, en het bijna vanzelfsprekend gevolg van weggooien... van goed eten, is dat een ontsporing of dagelijkse praktijk... en logisch gevolg van de plek die we voedsel in onze maatschappij... Wat, hoe, hoe zie je dat? Ja, paardenvlees is natuurlijk niet een kwestie van afval... het is een kwestie van uh, economisch uh, misdrijf... namelijk een aanzienlijk goedkopere vleessoort... Uh, in plaats van de duurdere verkopen... en het lekker niet zeggen. Niet tot ja. de verpakking zetten, dat is een Je, ander lekker probleem. Niet ja, ja. Lekker niet zeggen ook, Lekker niet zeggen. Nou, nou paardenvlees is prima om te eten over het algemeen. En ook eigenlijk gezonder, hogere voedingswaarde. Gooi wel eens eten weg, jongens. Ik ben heel moeilijk in het eten weggooien. Ik heb een, uh, iemand die mij in het huishouden helpt... en ze nu dan zegt, ja, er zit nu echt hier één... Eén centimeter schimmel op, mag het nou eindelijk weg? En dan mag het eindelijk weg. En ik ben een slechte weggooien. Maar we kunnen het allemaal over eens zijn... dat er dus eigenlijk een soort... soort, soort ja, dat... De discrepantie is tussen, hè, de, tussen... het feit dat de eten wordt weggegooid... en, want we hebben toch allemaal geleerd... dat het eigenlijk niet moet. Weet je we, we, niet, ben benieuwd. Ja, ja Ik heb geleerd dat, dat het niet moet. Ik doe het dus ook... Uh, nou, eigenlijk hoogst zelden. Net als Johannes, als er de uh, schimmel op staat. Ja. En alles, alles dooreten en doordrinken, ook hoe de ver verkoopdatum ja. ook is, et cetera. Maakt nee. allemaal niet uit. Maar was was zijn er, eigenlijk uit? Door, er zijn economische en sociale redenen waarom we daartoe min of meer worden gedwongen. Dat is het uh, rare. Maar, ik, maar, ik, maar, ja. Ja, maar, maar uiteindelijk komen we da daarop uh, uit van Laat, ja, het ja, in, ik, hou ik, ik, ik wil heel Even, even, even aan, Martijn, Kleppen, Martijn Kleppen. Die is van 1979. Dus als iemand hier opgevoed is, dus ligt met wel weggooien, zou hij het zijn. Maar dat klopt. weet ik helemaal niet. He? Nee, klopt. Ja. Ja, ja. Maar ik moet ook zeggen, ik ben een aantal keer heel erg ziek geworden... van iets wat echt over de datum was. En sindsdien ben ik gewoon heel erg voorzichtig geworden. En het komt ook wel eens voor dat we schimmel in de koelkast hebben. En mijn echtgenote die is echt een stuk, uh, stuk strenger daarin. Die, die wil echt alles opeten. En terecht hoor, gelijk heeft ze. Maar ik ben een aantal keer zo ziek geworden. En hoe was het bij jou thuis? Bij je ouders? Nee, daar hadden we ook alles wel op. Okay. Ja. Ik heb nog geleerd dat je uh, alles moest opeten... omdat het anders zou dan zonde zijn voor mensen in ontwikkelingslanden. Wat oh ja. natuurlijk volgens mij een drogreden is, want het kan natuurlijk helemaal niet... dat je dan zou vervoeren of zo, wat je, wat je anders zou weg. Jullie hadden ook geen honger, maar trek, neem ik aan. Precies. Ja, ja. Ja. Ik noemde net mijn grootvader, die een varkens slachtte... en net zolang meer in de weer was, tot er niks meer van over was. Johannes van Dam, plaats je in die man. Wat deed hij eigenlijk? Die, die was bezig uh, zijn... Uh... Uh, zijn investeringen uh, uh, te verzilveren. Dus alles. Uh, kijk, het was een boer. We hebben het bij dat afval toch voor het grootste deel over de stedelijke uh, bewoner en de, uh, boeren die uh, zien daar toch iets anders uh, tegenaan. En die ja, maar bijvoorbeeld... hij was geen boer hoor. Maar hij woonde wel op het uh, platteland. Hij was geen boer. Hij was geen boer, nee. maar hij had wel een vark. Ja. Uh, dat gebeurde natuurlijk wel vaker. En dat ja. was een. Ook een, gewoon een investering. Ik heb wel uh, varkens gezien die in, uh, door uh, garagehouders in de kuil... Uh, waar de uh, auto's boven stonden, werd gehouden. En, uh, totdat die vet genoeg was om te worden en, Maar werd alles echt opgemaakt. En, uh, uh, en wat, wat at zo'n beest? Dat at het dus ook... afval. Dat was uh, eigenlijk uh, ja, wat de kubelton, de wordt dat uh, genoemd in uh, restaurants. Dus waar alle nog eetbare... Uh, restjes en, en stronken en alles ingaat... dat wordt dus aan het uh, varken gegeven. En dat is een goede manier om het op te maken. Maar ja, als stadsbewoner... je mag hier niet eens varkens houden in de stad, dus dan houdt het op. De nabijheid van beesten, Michiel Korthals dat is een van de dingen die je noemt als um, een, een belangrijk element... in het, in, in het vormen van opvatting over eten van die mensen in de jaren dertig. Kan je dat uitleggen? Ja, ehm... Nou, dat was natuurlijk ook al een beetje in het voorbeeld wat je gaf, uh, een varken uh, niet direct in de urbane setting, hè, de stedelijke setting, maar wel zo in die peri Laten we zeggen zo steden die redelijk klein zijn, zoals Zutphen, en Zwolle en weet ik wat dan nog, of ja, In ieder geval Zutphen, Deventer, noemen Lochem. Uh, daar waren natuurlijk de varken zaten veel dichter bij de stad en die liepen zelfs gewoon door de straten. Uh, of ze hadden daar een ruimte. Nou, Johannes van Dam komt al met het voorbeeld van bij een garage. Dus wat die deden was inderdaad het afval uh, uh, verwerken. Dit zijn de optimale afvalverwerkers, zijn het. Dus, de, dus dat zat al heel dicht bij de mensen. En natuurlijk daarna het varken wat geslacht werd. Ja, daar werd ook van alles van gebruikt. Dus dat zat ook heel dicht bij de mensen. En die verwijdering van dieren, van, met name dus het varken. Uh, heeft het geleid, natuurlijk, dat afval wordt steeds verder weggelegd. en veel steeds verder uit het blikveld van mensen gelegd. Met, net als de voedselproductie. Dus die oncontroleerbaarheid van die voedselproductie... Eh, het feit dat we zo makkelijk misleid kunnen worden... is het nou paardenvlees of, nou, uh, uh, of, of is het wief? Uh, ja, uh, dat heeft ook te maken met die verwijdering. Dat we, dat we het eigenlijk gewoon niet meer weten waar... wat, wat, wat, wat zit er nou eigenlijk in? Er staan wel allemaal rare dingen op de verpakking... maar dat zijn vaak de dingen die mensen niet interesseren. I Hè, dus de nutriënten, de eiwitten en zo. Maar dat, ja, dat zegt mensen dat ook niet zo over, over de steden, je noemde dus zo net de steden... wil ik zo even terugkomen, maar ik ben... We hebben het nu over het vark, over het vlees. Ja. Dus wat, wat we eten en wat ons afval opeet. Maar geldt die nabijheid van voedsel... Geldt het, gold dat in, in, in de jaren dertig eigenlijk ook voor, voor de andere dingen... de aardappels en de grond, nee. voor het heet hele menu? Ik, ik denk dat je heel specifiek moet kijken. Sommige producten waren natuurlijk toen al... Uh, voor een groot gedeelte uit de steden verwijderd, andere niet een mooi voorbeeld is suiker dat de suikerproductie was ik geloof tot 1850 was gewoon overal in de steden aanwezig maar het heeft, de suikerproductie daar heb je grote ketels voor nodig met uh, veel vuur uh, veel vlammen en het explosiegevaar was heel groot dus uit de stad zijn hoe langer hoe meer die suikerfabrikanten verdwenen toen al dus je moet gewoon per product kijken van wat, wat is er nou uh, aanwezig uh, geweest en wanneer is dat steeds meer verwijderd uit het leef, uit de leefwereld uit het blikveld van mensen en daar zat natuurlijk een van dat de producenten dat plezier vonden... maar de consumenten vonden dat natuurlijk vaak ook plezierig. Want die hadden die rotzooi niet en dat lawaai niet... en het uh, explosiegevaar, in het geval van suiker... Um, <kijkt> Dus je moet echt gewoon per product kijken van hoe is dat gaan. Maar de groottes, van wat mij betreft, kan je grofweg zeggen... dat de Tweede Wereldoorlog is echt een heel belangrijk element geweest. In de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk alleen al door de distributie... zaten de mensen veel dichter op de voeding. Uh, veel dicht, uh, waren echt heel direct bezig om, om ergens voeding vandaan te halen. En na de Tweede Wereldoorlog is het natuurlijk ook dat punt gekomen van... Uh, uh, nooit meer honger. Uh, wij, onze regering, wij de producenten... gaan voor jullie voeding produceren. Maak je geen zorgen. Ga nu aan het werk. Ga Nederland opbouwen. En die voeding, daar zorgen wij voor. Daar hoeven jullie niet voor te zorgen. Die, um... Die nabijheid van voedsel als je uit de stad kwam, uit een grote stad... zoals Rotterdam, Nelleke, um, is het iets wat je herkent? Of zeg je van, ja, ik heb eigenlijk nooit anders gekend... dat het voedsel ver weg was, want jij bent in Rotterdam opgegroeid. Ja, maar mijn vader kwam uit het Westland... En uh, dus wij waren wel op de hoogte van, uh, van voedselproductie. We woonden ook wel aan de rand van de stad en had je weer volksduintjes. Juist, volksduintjes, het was In, in die ja. tijd was het, ik denk dat in, in mijn jeugd was het een soort overgangsperiode. En uh, ik denk dat de omslag, uh, uh, nou misschien begin jaren zestig, definitief uh, is gekomen. Dat weet ik niet, maar dat weet je wel anders veel willen. Het, het feit dat voedsel dichterbij is, is dat de reden dat je het moeilijker weggooit? Of was het ook gewoon omdat het kostbaarder was? Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat uh, de, ook de stadsbewoners varkens konden voeren. Want we hadden namelijk uh, een aantal keren in de week de schillenboer die langskwam. Ja. En je bewaarde de schillen en dus zeg maar afval apart en dat werd dan opgehaald. En dat ging inderdaad naar varkens en ook naar andere, andere dieren. Dus daar deed je wel degelijk aan mee. Maar het, uh, het probleem lag uh, heel ergens anders. In 1930 waren er zeg maar 8 miljoen Nederlanders... En er waren toen ongeveer 30.000 kruideniers. Dus één uh, een, een kruidenier op 270 inwoners. En die kruideniers die kochten alles in bulk in. En die ponden dat dan uit. Dus je ging iedere dag naar de kruidenier... waarvan er binnen, binnen 50 meter wel drie waren voor iedere inwoner. En uh, iedere dag een, kocht je een klein beetje van dit en een klein beetje van dat. Dus je hield ook niet zoveel over. En... Uh, Eigenlijk door de, uh, door de loonstijgingen konden kruideniers zich niet... dat veel personeel dat daarvoor nodig was, uh, betalen. En uh, in 1948 kwam de eerste zelfbediening. En dat betekende dat alles van tevoren verpakt werd... al door de fabriek en niet meer door de kruidenier. En dat je dus ook niet een kleine hoeveelheid kon hebben. En bovendien uh, verminderde het aantal uh, kruideniers... dat waren in 1960 nog... 24.000, dus het is al wat minder dan die 30.000 in 1930. Maar als we naar 2000 kijken... dan zien we dat er op een bevolking die verdubbeld is ten aanzien van 1930... Uh, in plaats van 30.000 kruideniers er uh, nog geen 6.000 kruideniers zijn. Dus één kruidenier voor bijna 3.000 mensen. Ja. En die is ver weg. Dus wat uh, mensen moeten doen, ze moeten grote afstanden afleggen... Om bij een kruidenier te komen. En uh, ze werken allemaal. de vrouwen werken meer dan in 1930. Dus dat betekent dat in één keer een heleboel voorverpakte producten werden gekocht voor, voor een hele week. En dan hou je ontzettend veel over. Dan raak je de discipline van kleine hoeveelheden kopen en opmaken... en dan pas voor. dat raak je kwijt. Er is uh, <coughs> nog iets anders. In 1956, want er is ook een intrede van een koelkast. Maar laten we even naar een polygoon uh, fragment uit 1956 luisteren. Nog steeds is het overal op het platteland gewoonte... dat de huisvrouw zorgt voor de wintervoorraad van het gezin. Meestal wordt er een varken geslacht. En vlees, ham en spek worden dan of gerookt, of bewaard in de grote pekelkuip. Andere levensmiddelen, zoals groenten en fruit, worden gekookt... en verhuizen dan in flessen naar de inmaakkelder. Maar de moderne tijd brengt verandering in de wijze van conserveren. In verschillende keukens op het platteland zijn de plastics doorgedrongen. Groenten worden nu slechts enkele minuten gekookt... opdat de vitaminen behouden blijven en dan in plastic zakjes gedaan. Voor zacht fruit zijn er speciale doosjes in gebruik, ook al van plastic. Maar de levensmiddelen kunnen zo niet in de voorraadkelder bewaard worden. Daarvoor is een diepvrieskamer nodig. In sommige dorpsgemeenschappen zijn daartoe coöperatieve diepvrieskluizen gebouwd. In Giese nieuwkerk is er deze dagen een geopend. Veertig families kunnen voor zestig gulden per jaar hier hun wintervoorraad opslaan. Gezien de grote belangstelling die er thans reeds bestaat, mag verwacht worden dat evenals in het buitenland, ook in ons land... het aantal diepvrieskluizen geleidelijk zal toenemen. Ja, er zijn en, worden hier twee dingen genoemd. Um, de komst van plastic en uh, de komst van de diepvries. <facial> um, eigenlijk, die twee dingen wil ik... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, eerst nog even naar Johannes van Dam. Er gaat iets verloren. Namelijk, ja. dat hele idee dat de huisvrouw... Um, de, de wintervoorraad aanlegt en vooral aan het wekken is. Uh, ja. Die was daar in het najaar druk mee? Of? Nou, niet in ieder huishouden. Dat is, uh, maar het gebeurde heel veel. Alle kookboeken uit die tijd geven ook aan... hoe je verschillende producten lang kunt bewaren. En uh, daar worden ook hele lijsten gegeven. Ik, ik heb hier de, de Wamee van het Amsterdamse huishoudenschool uit 1929. Er wordt dus een rijtje genoemd van de manieren waarop je dingen kunt bewaren, hoe je ze opslaat. Het begint met in de kelder, dan de provisiekamer, dan de provisiekast, dan de vliegenkast, dan de ijskast. En een ijskast, dat is dus een kast waar je een blok ijs in doet om het te koelen. En dan tenslotte wordt er in 1929 over de koelkast gesproken... die nog veel te duur is om hem aan te schaffen en nog niet, niet erg praktisch. En... Ja, ik heb het nog meegemaakt dat er werd gewekt. Ik heb er zelf ook aan meegeholpen bij een, een verre tante, die, uh, waar, waar ik wel eens logeerde. En dat was een manier. Men sloeg eieren op uh, onder waterglas. En uh, er waren heel veel manieren om dingen te bewaren. Een fles melk, daar uh, deed je een natte doek uh, omheen en zette je op een schoteltje. Zodat het verdampende vocht uit het doek de melk koel hield. Ja. En uh, zo had men trucjes. De de dat wil zeggen dat als je in de winter uh, eten had... Uh, dan was dat in dit geval eten wat je ook, uh, waar je zelf ook al iets mee had gedaan. En je had het zelf uh, uh, bewaard, uh, ingemaakt, gewekt. Uh, en dat is dan ook iets wat je minder. Dat je zelf in geïnvesteerd is, iets wat je minder makkelijk uh, weggooit, kan me voorstellen. Maar is hier dus ook iets anders: de komst van plastic en de komst van diepvriezers. Ik geloof kort als. En later natuurlijk ook van de grote diepvriesmaaltijden. Ja, dat speelt zeker ook een rol. Um, misschien is het ook wel een punt. Hè, we zitten veel naar die technologie te kijken. Maar uh, in bepaalde eetculturen heb je uh, echt veel meer recepten. om uh, bijvoorbeeld oud brood te gebruiken. Italië is een heel goed voorbeeld waarin oud brood veel gebruikt wordt in salades en andere dingen. We hebben dat in Nederland ook wel iets. maar ik weet niet of men die recepten nog goed kent. Er zijn bepaalde oud broodrecepten. Uh, naamschip niet zo goed. Broodpudding, brood Precies, Ja, precies. Ja. ja. Maar ik denk echt wel dat we toch ook goed in perspectief moeten zien. Als het maar 15% is wat bij de consumenten zit... die afval, dat, dat slordig omgaan met afval... en 60% bij de producenten... dan is dat natuurlijk toch een, een hele ander verhaal. Dan spreek je niet over, over kruideniers en dat soort dingen... maar dan spreek je dus over dat dus kendelijk bij de producenten... afvalstromen geproduceerd worden... die niet te verwaarden zijn... en die ergens verdwijnen in het oppervlaktewater of in de... Uh, de vuilverbranding en daar kan men niks verder mee doen. Is, gaat het om dingen die over de datum zijn? Of uh, um, groenten die er raar uitzien, uh, of kant en klaarmaaltijd... Nee, dat die... zit allemaal nog steeds aan de, op het, aan de eindkant. Hè? Dus bij de, bij de consumentenkant. Maar bij de productie, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, Ja, zoals ik zei, bijvoorbeeld, er worden heel veel dingen. Uh, dus, laten we zeggen, als je als je. Uh, uh, oogsten hebt van boontjes of zoiets, peulvruchten... dan wordt die schoongemaakt, dan heb je heel veel water voor nodig. Dat water wordt gewoon geloodst op het afvalwater. Of op het, op het, op het, uh, op het uh, oppervlaktewater. En dus dat soort dingen, daar moet je mee aan denken. Wat bij, echt bij de processen, de productieprocessen... aan de hand is. En daar kan echt een grote slag gemaakt worden. Wat, wat, um, uh, wat is er precies na de oorlog gebeurd? Het, uh, het, het uitbesteden van het produceren van voedsel... Ja. naar een industrie. Ja. Kan je dat proces even kort beschrijven? Ja, het is op, op alle mogelijke niveaus wordt steeds meer uh, uit handen genomen... van de consument, van de burger, uh, hetzelf, het, het bezig zijn met voeding. Zowel het, het voorbereiden, het, uh, het uitzoeken van wat je wil eten... als het koken. En, uh, ja, dat is eigenlijk de kern van de zaak. En de consument, uh, dat heet een gemaksvoeding natuurlijk. Het is een heel breed begrip van alles wat valt eronder. Het is niet alleen kant- en maaltijden, maar ook gewoon... Uh, inderdaad, bijvoorbeeld wekken doet bijna niemand meer... omdat je dat natuurlijk zo makkelijk in een blik kunt kopen... of in een glas, uh, uh, uh, peulvrucht of andere dingen, ook... Uh, ik ik weet niet hoe groot het percentage is van wat, je, wat uh, nog verkocht wordt aan uh, gedroogde vruchten. Zoals kikkererwten en dat soort dingen. In plaats van kikkererwten uit, uh, uit glas. Kikkererwten, gedroogde kikkererwten, dat ja. moet je echt uh, 24 uur laten staan. Of twaalf, tussen 12 en 24 uur. Dus er is heel veel uit handen genomen. En nou, nogmaals, dat, dat was in het voordeel van de consumenten voor een stuk. Maar het was ook absoluut in het voordeel natuurlijk van de producenten. Want die konden daarmee een grote slag maken. Dat was een enorme markt die daar ontstond aan producenten. En ik denk dat de controle van de consument veel te gering is geweest... op dat, dat die, die emigratie van die voedselproductie uit hun eigen belevingswereld. Dus we, we hebben in toenemende mate uh, worden we dan steeds weer overvallen... met allemaal uh, schandalen zoals nu. En we, denken, we dachten steeds dat het goed geregeld was. Maar het blijkt dus niet goed geregeld te U, zijn. Johannes van Dam zit ondertussen somber instemmend mee te knikken. Of zag ik dat verkeerd? Nee, je hebt goed gekeken, ja. ja. Uh, it, ja, ja. Is het zo dat op een gegeven moment ook in de kookboeken... Half, uh, uh, um, er ingrediënten insluipen die uh, zeg maar half fabrikaten of kant-en-klare ingrediënten? Dat is eigenlijk al heel oud. Dat zie je al in de, in de oudste kookboeken, de eerste drukken van de Wanneer. En er staan ook advertenties in van de industrie. Maar het is natuurlijk uh, ontzettend gegroeid. Er waren ook uh, kookleraressen zoals uh, Martine Wit op Koning... die dus heel veel voor de industrie heeft gedaan en dat heeft gepromoveerd. Uh, en pas in de... Die werkte vanaf 1880 uh, uh, in dit uh, beroep. En in de, de jaren 50 van de vorige eeuw was ze nog steeds bezig. Maar was intussen was vegetarisch geworden en een gezondheid die was dus helemaal omgeslagen en die die kostte eigenlijk op de, de industrie. Die zag daar dus echt een verwording in. Want ze had alles al meegemaakt. Ja, Het, het grappige is dat je nu ook een, een proces beschrijft... waarbij de, de wal het schip keert. Ik heb de indruk ja. dat, dat er nu ook... Dat hoor je zo links en rechts. Ik, ik weet dat er volgende week dinsdag bijvoorbeeld... Uh, volgens mij in Amsterdam een groot banket... voor 150 mensen van weggegooid voedsel wordt aangericht. Dat soort dingen. Um, is, is het te keren... Of zitten we erin vast? Hebben we onszelf in een hoek geverfd? Nee, er is, eh, volgens de laatste cijfers zag ik... Eh, is het zo eh, dat ongeveer 5% van de voedselproductie... nu in toenemende van de, de, de, de, de aankoop van voedsel... Eh, is alternatief voedsel. In de zin van eh, duurzaam, eh, diervriendelijk, fair trade. Dus, dus waar echt mensen bewust bij kopen. Dat is 5%. Maar de groei is enorm. Ja, ja. Eh, een paar jaar geleden was het nog 2%. Dus het, het gaat heel snel... Uh, en de, normaal uh, is de voedselproductie is, heeft een plafond bereikt. We hebben nu 17 miljoen mensen. En mensen eten niet veel extra meer. Je kunt wel meer auto's kopen. En je kunt wel iets meer uh, voedsel kopen als je rijk bent. Maar je doet niet zo vreselijk veel meer. Dus er is een soort plafond nu aan de... Dus de groei zit hem nu echt in, in laten we zeggen, voedsel dichter bij mensen brengen. En op zichzelf kan natuurlijk... Um, uh, laten we zeggen, uh, verpakt iets. Er zijn een, een, een, he, hele goede sausen te koop in, de, in, de, in potjes en zo. Dus ik ben op zichzelf niet in principe tegen voedselindustrie. Dat kan echt een hele goede betekenis hebben. Maar het is echt te ver gegaan. En of het nog te keren is, dat weet ik niet. Als je gewoon wereldwijd bekijkt... is natuurlijk gewoon nog driekwart van de wereldbevolking... Uh, koopt en gebruikt lokale voeding. En zit <lacht> nog steeds heel dicht op de voedingsprocessen. Ja, nou, um, ik... Uh... We zijn er helemaal niet over uitgepraat, maar we gaan er toch op mee ophouden. Johannes van Dam, je Johan. <laughs> ja, hey, mag, mag Johannes niet het slotwoord? Ja, nee, het slotwoord nee, Johannes moet ja. verder moet. Of, of wat we, of we moeten, moeten hopen of nou, vrezen. Ik, ik vrees dat, uh, dat het inderdaad uh, niet te keren is, maar dat, het blijft altijd een niche-markt. Het is dan nu 5%. Nou ja, van 2 naar 5 procent is meer dan een verdubbeling. Maar het blijft heel klein. Het blijft een niche-markt. En ik ben bang dat het ook zo is. Ik geloof dat de meeste mensen industrieel eten. Ja, een in kleine die... anekdote zal ik kan dit <laughs> illustreren. In Frankrijk, in Toulouse... Uh, vond de, ...waar een socialistische... Uh, uh, bestuur, stadsbestuur was, vond men dat uh, uh, beter moest worden gegeten... want mensen aten eigenlijk alleen maar kant-en-klare producten... uit de uh, goedkoopste supermarkten. En ze maakten een kerstpakket waarin uh, eieren en meel zaten... En, en boter en nog een paar dingen. En die werden dus in de arme <laughs> wijken werden die uh, pakketten gedistribueerd. En uh, de eerstvolgende vuilophaaldag... Uh, vonden de vuilnismannen het meel en de eieren uh, weer terug uh, bij het afval. Want uh, ze hadden geen idee hoe ze dat moesten doen. Dat is dus in Frankrijk. Ja. En dat betekent dus dat mensen het niet meer leren hoe ze dit moeten doen. Die kleine nichemarkt die weet nog hoe ze van gedroogde kapucijners een lekker gerecht kunnen maken, als je al aan gedroogde kapucijners kunt komen, wat wel kan. Maar de meeste mensen die hebben helemaal geen idee meer, die hebben dat niet thuis geleerd en uh, die zijn dus dan echt overgeleverd. Er zou een veel betere voorlichting moeten zijn, er zou op school moeten worden gekookt. Die kant gaat het ook uit. Dan heb je kans dat je iets verandert. Dus Zoek het in het onderwijs als je iets wil verbeteren. Ik ga, ga het uh, nu mee kappen, anders doen we maar meteen kleppen tekort. Eén uh, ding hebben we al geleerd: kikker uit uh, kik de 24 uur. Uh, Laten weken en dan anderhalf uur koken en dan met uh, Als je een presserkoeker en... gebruikt kan het in een kwartier. Dus, ik bedoel, uh, dus, er valt aan zoveel te doen aan als je iets weet uh, om het makkelijk is te Het Goed, deelijke, goed, deelijke, goed, deelijke, goed. Voor, voor recepten heel snel. en raad de, de, de website. Ja. <laughs> ik, ja, ik zet <laughs> nog eventjes een uitroepteken. sorry. Joh, het, uh. <laughs> Half vijf haalde mijn moeder de schillenmand uit de donkere gangkast... waar ook een mut aardappelen stond. Het rook rokermuf en vochtig. Ze mikte een kilo piepers in de mand, ging bij de kachel zitten en begon te schillen. Dun. En met de punt van het mesje pitten ze de patatten. Dat hoef je tegenwoordig ook niet meer te doen. Af en toe krammelde er nog een bonkje harde klei van de schil. Dat was zonde, die klei. Die had meegewogen. In het mandje lagen de uitdrogende schillen van de vorige dagen... benevens de stronken van de andijvie, de schillen van de appelen... en de kroontjes van de aardbeien als het aardbeienseizoen was. Eens per week, de mand was aardig vol, kwam de schilleboer langs... met zijn paard en wagen. Uit de huizen kwamen ombeurten de huisvrouwen met hun manden... die dan leeggekieperd werden in de kar. Waar de schilleboer met zijn vracht heen ging, wist ik niet. Ergens buiten de stad had die beesten zijn, mijn moeder, die de schillen aten. Om vijf uur zetten ze de aardappelen op, afkokers. Kruimig moesten ze zijn. Met een driftige baar schudde mijn moeder er aan het eind van de kooktijd... de kruim op. De jus stond klaar in de juspan... Op zondag aten we een stukje vlees dat dan in anderhalf pakje margarine werd gebraden. Toen we het een ietsje ruimer kregen haalde mijn moeder op woensdag... biefstuk bij de paardenslager als bijzondere tractatie. Van dat ene biefstukje sneed ze dunne plakjes. Ieder kreeg er een paar. De groente bestond uit een bloemkooltje of sperziebonen of andijvie. Het was een eenvoudig maar voedzaam maal. Tevreden keek mijn moeder naar de lege borden en lege pannen. Mooi aangekookt was haar hoogste lof voor zichzelf... Ze had het precies goed uitgemikt. Er was niets over. Er was bij ons zelden wat over. We hadden altijd trek. Honger mochten we niet zeggen. Honger hadden we in de oorlog. Soms kookte mijn moeder extra veel aardappelen... om ze de volgende dag op te kunnen bakken. Voordat we een ijskast kregen in 1962, meen ik... werd het eten koel bewaard op een schaduwrijke plek op het balkon... in een vliegenkastje. Verse melk werd gekookt. We waren niet rijk. Het was zonde om eten weg te gooien. Eventuele kliekjes werden verwerkt of opgewarmd. De tweede dag is het vaak nog lekkerder, zei mijn moeder dan. Ze bakte veel zelf. Koekjes, cake. Zelfs maakten ze eigenhandig amandelspijs en bladerdeeg voor de kerstkrans. En de homemade advocaat had voor haar geen geheimen. Het was niet alleen zuinigheid die haar dreef niets weg te gooien. Het was ook liefde voor het voedsel zelf. Voor de spullen, voor de mensen die groenten verbouwden. Mijn vader kwam uit het Westland. Voor de dieren die bij mijn grootvader voor de deur langs naar het Rotterdamse abattoir... hun laatste gang gingen. In de winkel waar je eten kocht kwam bij de bakker het brood dampend uit de oven. Bij de kruidenier lagen de echte en bonen, de bloem en de gort, de geurige thee en de koffie in bakken en manden. Bij de groenteboer zat de aarde nog aan de sla en kleine slakjes erin... Bij de slager werden halve runderen en varkens... door mannen in witte pakken naar binnen gedragen... over een vloer bestrooid met zaagsel... waarin de druppels bloed vielen zonder te spetten. De huisvrouw was een onderdeel van een creatief proces... van verbouwen en verwerken. De keten was zichtbaar en nabij, nu niet meer. Mensen mikken kant-en-klaar maaltijden in hun mand en in hun mond. Wegwerp eten in wegwerpbakjes. Wegwerp is een heel fout woord. Ik werp zelden iets weg... Je kunt er altijd soep van koken. Ja, er is een, een zekere melancholie neergedaald op de mensen hier... terwijl we dit prachtige beeld uh, horen. Bedankt, Nelke. Ja, we kennen ze allemaal. Foto's. Het meisje uit de oorlog op transport... dat nog net tussen de kier van de goederenwagon naar buiten kijkt. De Russische soldaat die de vlag op de Rijksdag plant. Het naakte meisje vluchtend voor de Napalm-bommen in Vietnam. De student met zijn plastic zak in de hand voor de tank op het plein van de Hemelse Vrede. Afbeelding en foto's hebben zogezegd de geschiedenis gestold. Althans, de moderne geschiedenis. Of het nou gaat om de beredans van André van der Lau in 1969 of de crisis van de jaren 30. De gebeurtenissen zijn op ons netvlies gebrand dankzij plaatjes. Ja, want hoe belangrijk zijn foto's eigenlijk eh, bij wat wij menen te weten van het verleden? En hoe komen foto's aan hun uh, historische status? Nou, deze week verscheen het proefschrift van. Martijn Kleppen, en dat proefje heet, dan moet ik even spieken... ...kanonieke icoonfoto's, de rol van persfoto's of geweldfoto's... ...in de Nederlandse geschiedschrijving. En Martijn Kleppen is gepromoveerd in Rotterdam... ...en dat is allemaal heel erg goed gegaan, hebben we in de, aan de koffie al besproken... ...dus daar gaan we niets over vragen, we gaan je er wel mee feliciteren. Dank je wel. En Martijn Kleppen, welkom. Uh, kun je ons eerst even uitleggen wat dat zijn, kanonieke icoonfoto's... Ja, het zijn lastige termen, hè? Het zijn meerdere termen in één. Ja, maar licht het even toe. Uh, nou, waar, waar ik vooral naar gekeken heb, zijn, zijn foto's die heel vaak gebruikt worden. En eigenlijk, wat jullie net al deden, als je aan een bepaalde gebeurtenis denkt... dan komt er vanzelf wel een beeld bij je naar boven. Maar ik heb die gebeurtenissen die jullie allemaal noemen, heb ik allemaal niet meegemaakt. In tegenstelling, denk ik, tot, tot mijn collega gast hier. Uh, dus ik heb die foto's op een andere manier tot mij gekregen. En dat zijn foto's die we dus heel vaak zien... En die vaak symbolisch zijn. Ze staan voor meer dan, dan wat, wat alleen op die foto staat. En dat maakt foto's vaak tot een icoonfoto. Maar dan nog steeds zijn er foto's die ik niet mee heb gemaakt. Dus die heb ik op een bepaalde manier tot mij gekregen. En bijvoorbeeld via schoolboeken. Of via geschiedenisboeken. Of via tentoonstellingen. Of via televisieprogramma's zoals Andere Tijden. Of wat dan ook. Nou, en als je veel van dat soort... Producten of boeken naast elkaar zet, dan zie je op een gegeven moment foto's die heel vaak terugkomen. Ja, want, want jij hebt iets van 30 jaar schoolboeken onderzocht en gewoon echt geturfd en daar is een top 10 uitgekomen. Ja, ja, en ja. Uh, noem eens even, zonder al meteen de nummer 1 te verklappen, de meest opmerkelijke. Uh, nou, ja, als misschien kun je ze best alle 10 noemen. Kom maar. Um, ja, zeker. Nou, op nummer, op nummer 1. Nee, hou dan, oh, even. Sorry, sorry, sorry. Begin dan bij nummer no één. Oh, sorry. Ik moet willekeurig noemen. Je, je, je werkt naar nummer 1 toe. Ik werk naar nummer 1 toe. Oh, dus stijgt. ik moet bij nummer 9 ja. beginnen? Oh, ja. dat is leuk. Anders okay. helpen we je even. Ik heb staan, Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb ze hier voor me liggen. Nou, op nummer 9 staat een foto van Connie en Wilhelmina... Uh, die een toespraak houdt voor Radio Oranje. Mooie foto. Er is zo'n bondje om en zien we veel... Op nummer 9 staat een foto van uit de crisis, de jaren 30. Uh, met mensen die een stempel moeten halen om steun te, te krijgen. zogenaamde stempelaars. Mooie foto, er staat ook een mooi bordje van hier stempel. De mannen hebben mooie karakteristieke kleding aan. Gaat u vooral door, het gaat lekker. Heel goed. Op nummer ja. 8 een foto van de applicatie uh, van Juliana en Wilhelmina. Mooie foto, afgelopen dagen of afgelopen weken veel in het nieuws geweest... fragment waarbij het gebit ook wat los zat. Ja. Nummer 7: provo's, uh, het liefde dat in brand staat... Uh, nummer 6, Colijn, die een radiotoespraak houdt. Of in ieder geval een test houdt voor een radiotoespraak. Een mooie foto: ook zijn voet staat op een stoel en hij heeft zijn ja. Jasje, jasje Ja, ja Dat fragment is om een of andere reden hier niet geheel onbekend. Maar ga verder. Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. Uh, nummer 5, uh, de rookbom achter de gouden koets van Beatrix en Klaus. Ja, ja, ja daar moet ik even op inhaken. Ja, want uh, we hebben net met Johannes van Dam zitten praten in de pauze. Even of nee, vooraf aan de koffie. En dan blijkt Johannes, mag ik het verklappen? Ja, natuurlijk. Nee, wat, deed je je wat deed je ja. daar? Laat Johannes zelf daar. Natuurlijk, ja, jij speelde daar een cruciale rol. Nou ja, die, die jongens die die rookbommen gooiden, dat waren vriendjes. Ik was erbij uh, toen ze dat bedachten en organiseerden. En uh, zij gooiden, maar ik uh, stelde mij op tussen de, poli de politieagenten in Burger... en de bommengooiers, zodat ze wanneer ze aanstalten maakten om te gooien... Dat ze dan niet onmiddellijk gepakt werden, maar dat de kans kregen om goed te werpen. Jij was de buffer en de afleider? Ik was de buffer. Ik had een foto die dus ik leidde die agenten. Ik heb ze allemaal gefotografeerd. Later heb ik dat nog op de tentoonstelling gehangen: die foto's van de, deze stille agenten. Ja, en er is een foto van jou bij waar je in elkaar getimmerd wordt en die ben je kwijt. Nou ja, die heb, ik, heb nooit, ik heb hem nooit gehad, maar hij hing op de tentoonstelling omdat mijn daar stond, die uh, tentoonstelling. zijn. Dus oproep aan de luisteraars. Mocht u die foto van Johannes van Dam ja. of van een goed uitziende jonge man... Uh, die <laughs> door de politie <laughs> wordt geslagen en die zijn hoofd probeert te beschermen... want zo ziet de foto eruit. Mocht ja. u die kennen of in huis hebben, uh, mailt u ons neer. We gaan verder met uh, Martijn Kleppen <laughs> met de waardige bij. Ik ben, ben, ben benieuwd ja. hoor, of hij naar boven komt ja. drijven. Uh, nummer vier is een foto ook uit de jaren dertig crisis. Een man die een groot bord omhoog houdt met een mooie tekst... Wie helpt mij aan werk? Onverschillig wat... Mooi foto. De man heeft zijn pak aangedaan... maar is een banket, uh, banketbakker. Op nummer drie een foto van Dolomina's. Uh, dat is altijd wel leuk. Ik denk als de luisteraars nadenken... dat hij vanzelf boven komt drijven. Ze, ze, ze ontbloten hun buik. En daarop staat geschreven baas in eigen buik. Spannende foto. Uh, nummer twee, of een gedeelde tweede plek... samen met die van Dolomina is de, de ondertekening van de soevereiniteit van Indonesië. En nummer één... is een foto van Pieter Jelles Troestra uit 1912. Beschrijft hij het? Nou, we zien een man die een, een toespraak houdt, beide vuisten gebald. Uh, het, het lijkt hem dat hij een glimlach op zijn hoofd heeft, maar wat, wat vooral wel spannend is, is dat hij staat... Het lijkt wel zo, uh, hij houdt een toespraak op een grote demonstratie en er zijn allemaal mensen om hem heen, uh, die mooie hoeden en petten op hebben. Uh, daar, daar kleine briefjes op hebben en, en hij heeft zijn vuist echt gebald. Je ziet echt een gepassioneerd sprekende... Ja. Sprekende man. Even voor de duidelijkheid uh, voor, of voor de luisteraars: de foto's, mocht u dat willen, zijn op onze site te zien. Dus u kunt nu de site aanklikken en dan de foto's uh, meekijken. geschiedenis 24nl Juist. Uh, maar Ma Martijn, even verdergaand: uh, die foto van Troelstra, dat is, je ziet hier een spreker, hè? Je hebt, uh, orerend, declamerend, een, een volkstribune. Die foto is gemaakt bij welke gebeurtenissen precies? Dat is in 1912 geweest. Uh, toen heeft de SCP een behoorlijke campagne gevoerd om algemeen kiesrecht in te voeren of ingevoerd te krijgen. Uh, en daar is een, een van die waar een aantal rode dinsdagen. De dinsdagen voor voor Prinsjesdag waren, werden uitgeroepen als een rode dinsdag. En dit is een daarvan. Dit is de tweede rode dinsdag, waarop hij een toespraak houdt. Uh, en en daar, is, daar is deze foto gemaakt. Ja, en het, het aardige van die foto is dat hij een hele eigen. Geschiedenis gaat leiden. Maar, maar vooraf, dit was het beeld zoals Troelstra zichzelf het liefste zag, geloof ik. Hè? Ja, ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja, wat ik eigenlijk gedaan heb, ik heb die foto eigenlijk de hele, hele geschiedenis of het leven van die foto geprobeerd te reconstrueren. Nou, van het moment dat die gemaakt is tot en met zoals die nu nog in schoolboeken staat. Ja. En, en, je hebt er twee minuten voor om even samen te vatten. Vertel. Nou, wat, wat wel heel leuk is aan die foto, je ziet uh, die, die zie je nu dus heel vaak. Het is de meest gepubliceerde foto in schoolboeken ja, hoe, tegenwoordig. Heb je daar cijfers bij? Ja, hij staat in. in ik geloof in 38 schoolboeken. En dat is in totaal, geloof ik, op één op de drie schoolboeken komt die, uh, sta, staat hij. En dat is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp wat in die schoolboeken staat. Maar wat je heel leuk ziet aan die foto... het lijkt erop dat Troesta erg gecharmeerd was van die foto. En, en hij zei zelf ook... hij wilde geen minister worden, maar wat hij zelf ook zei... ik wilde een volkstribuun zijn. Um, en dat, dat zie je, denk ik, het beste in deze foto. Of dat heeft hij zelf zo, zo ook gezien. Die foto's heeft hij geplaatst of later plaatsen op een aanzichtkaart... die heel veel verspreid is. Die zie je in allerlei archieven terugkomen. Hij staat in zijn autobiografie, prominent. En toen hij overleed, waren alle socialistische kranten... plaatsen deze foto echt pontificaal op de voorpagina... Dus je ziet dat die foto in omloopfrequentie enorm is toegenomen, ja. de dus vrij snel. Door de sociaaldemocratie ja. zelf. Hè, ja. Dat ook een is. even een heel klein voorbeeldje, want veel van ons kennen dat. Uh, die, die prachtige foto van Karl Marx, waar hij als een soort Mozes met zijn armen over elkaar een beetje en gewijs uh, naar de camera kijkt, hè, als een soort profeet, ja. kennen we. Die is al gelijk naar zijn dood door Friedrich Engels in een oplage van honderden onder alle grote sociaaldemocratische partijen verspreid. Dus die socialisten wisten kennelijk hoe dat moest. Hij moest er ja. zelf werk van maken. Absoluut, hij was nou ja, kijk, hij is natuurlijk een oud-journalist geweest. Uh, had grote bewondering voor de Duitse keizer die heel erg veel met fotografie bezig was. Dus ook gewoon sowieso met interviews bij hem liet hij altijd foto's plaatsen. Dus hij was er heel erg bewust mee bezig. En Piet Haag heeft dat heel mooi beschreven in zijn autobiografie over Troelstra. Dus je ziet dat die foto heel vaak gepubliceerd werd. Maar wat wel interessant is nu, als je er nu naar kijkt... en dat is een van de kenmerken van, van icoonfoto's... is dat ze dus de betekenis gaat, gaat veranderen. En nu zie je heel vaak dat de herinnering aan Troelstra... is niet zozeer meer zijn strijd voor algemeen kiesrecht of wat dan ook. Maar we kennen hem veel meer als iemand... Die een revolutiepoging heeft geprobeerd in 1918. Die mislukte revolutie. Maar daar wordt die foto ook vaak voor gebruikt. Nou ja, dat is het fascinerende aan deze foto, vind ik. Je ziet nu heel vaak dat deze foto in boeken staat als het over die revolutiepoging gaat. En dan staat hij ook vaak dat hij in 1918 gemaakt is en, en noem maar op. Um, en dat is wel Dat vind ik wel fascinerend aan foto's. Is dat ze dus die betekenisverandering gaat in één keer gaat in één keer gebeuren. Ja. Nee, en jij schrijft dan heel geniepig in je proefschrift. Um dat wie echt goed zo had gekeken het had kunnen zien. Want als je die foto bekijkt... is er onderaan een heel klein bordje te zien waar iets heel... Ja, maar zo klein is hij niet eigenlijk, hoor. Nou, ja, als, je, als, zo... je, als, je, als je de foto goed, goed bekijkt, zie je onderaan... die mensen in het publiek die naar hem, naar hem luisteren... die hebben hoeden en petten op en daarop zitten, zitten foldertjes. En daar staat heel duidelijk op algemeen kiesrecht. En het zou toch wel gek zijn als dit een foto is van zijn revolutiepoging... waar tot nu toe ik nog geen foto van gezien heb. Mensen dat soort bordjes op hun pedden ja, Dus we willen zien wat we willen zien. Nou ja, vaak wel. Of, of we weten niet zo goed hoe we moeten kijken. Of, we, hè, of we, zien, we kijken snel naar foto's, maar we kijken niet heel nauwkeurig. En dat is iets wat, wat mijzelf ook heel vaak overkomt, hoor. Als ik snel een foto zoek voor een college of zo, dan ga ik even snel... Maar als, als en je nou in algemene termen, nog even los van... Als troelster als voorbeeld, wat heeft die foto dan? Hoeveel, wat is de intrinsieke kwaliteit van die foto. waardoor die, die, die, die, zeg maar die, die waarde heeft om kanoniek, zoals jij dat schrijft. kanoniek-iconisch te worden? Vertel. Nou, een, een van. Kijk. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat hij gebruikt wordt voor die mislukte revolutiepoging van 1918. Is dat er zit in, een, in de foto zelf zitten een aantal elementen die het, die het spannend maken. En met, met onder andere die, die gebalde vuisten die hij heeft. Hè. Dus het is een soort van actie en een passie blijkt er zijn toespraak. Waardoor je die foto ook op die manier kan gebruiken. En ik denk dat dat echt een van de elementen is waar, waar hij zelf van gecharmeerd was. Waar andere mensen van gecharmeerd zijn, waardoor die alsmaar herhaald wordt. En zo zie je dat zo'n foto door en door en door. Geplaatst dus de foto vertelt zelf een verhaal. En dat verhaal is voor ons invulbaar en ja, multibruikbaar. Ja, ja, ja. La, laten we nog naar een andere foto gaan. Je noemde het net al, uh, Dolomina, baas in eigen buik. Uh, die stond op een gedeelde tweede plek, uh, heb je net verteld. Uh, even heel concreet de harde feiten. Waar is die foto gemaakt, wanneer? Die foto is op 14 maart 1970 in Utrecht gemaakt. Uh, op die dag wilde Dolomina een congres voor gynaecologen verstoren... Zoals een aantal ludieke acties hebben gedaan. En dat is ook de actie waar ze hun kreetbaas zijn eigen buik wilden lanceren. Nou is de foto die wij zien, die we heel vaak zien, niet gemaakt op dat congres, maar een paar uur daarvoor. En ja, Dolmina is wel ze vast... dachten, dan doen we het even rustig aan, dan worden we niet lastiggevallen. Nee. Of was het misschien een beetje preut. Nee, uh, helemaal niet. Integendeel. tegendeel. Nee, nee. nee. Zij wa Dolmina was bijzonder bewust van, van de media. En waren ook heel erg bewust bezig om het beeld van zichzelf neer te zetten. Dus wat zij gedaan hebben, ze hadden de fotograaf getipt. Zoals ze altijd deden. is dus een bekende brandpuntaflevering van hun, waar ze Nijenrode bes bestormden. Daar hebben ze ook brandpunt getipt en gezegd van je kunt dat mooi filmen. Dus ze waren heel bewust van het beeld wat zij neer wilden zetten. En hier ook, deze fotograaf ja, per se hebben ze getipt. Dus een paar uur van tevoren gemaakt op weg naar het, het academisch ziekenhuis waar het congres was. Hebben ze geposeerd en ik heb in de archieven de, de contactvellen, zo heet dat, hè, gevonden, dus waar alle negatieven eh, op afgedrukt staan. En daar zie je heel duidelijk hoe ze poseren voor hem, hoe de tekst En, en dat was ook de beste. Geschreven. Je hebt dus alles bekeken, was dit de beste foto. Nou, het is wel een hele mooie foto in de zin van uh, je ziet de tekst heel goed, hij is van onder gefotografeerd. Uh, het, zijn, het zijn mooie dames, dus het is een aantrekkelijk foto. Maar ik moet zeggen, er zijn ook foto's van de daadwerkelijke verstoring van het congres. En daar zijn een aantal foto's die ik ook wel mooi vind. Want daar zie je een gynaecoloog in een hoekje een beetje besmuikt kijken. Of dat zo is, weet je natuurlijk niet. Dat weet je nooit met foto's. Maar dat vind ik ook wel mooie foto's, want daar zie je dat contrast heel erg sterk. Maar ja, deze, dit is de foto die zeg, en, we heel en, vaak en zien. En deze doet. foto, dus die dolo, wisten die Dolomina's al net als Troestra... dit is het plaatje, dit gaan we gebruiken, hiermee gaan we verder groeien. Nou ja, daar zie je echt heel duidelijk hetzelfde proces... wat bij Troestra. waar Troestra die foto zichzelf heeft toegeëigend, zie de dat Dolomina dat misschien nog wel sterker hebben gedaan. Zij hebben die foto ook in een jubileumboek geplaatst. Ze hebben foldertjes gemaakt waar die foto op staat. Affiches gemaakt, getekende affiches, die verwijzen naar deze foto... En daar zie je, en dat is wel het interessante aan Dolomina en Troestraas... dat zij daar echt geslaagd in zijn. Die foto, ik durf bijna te verwelden dat de luisteraars thuis... deze foto echt beeldend voor zich zien. En daarmee hebben zij echt heel erg goed, zijn ze erin geslaagd om de beeldvorming van zichzelf te bepalen. Ze hebben het goed gedaan wat dat betreft. Ja. Verder, verder misschien ook wel, trouwens. Uh, helemaal tot slot even. Zijn er nou uh, foto's waarvan jij dacht... ja, die kom ik zeker tegen in die top 10 en die zaten er niet bij... Anne Frank bijvoorbeeld. Nou, ook precies, naam ik doen. vind de Tweede Wereldoorlog. die, die, die komt er terloops in, in voor. Hè, dus die, die toespraak van Willemina van Radio Oranje. Um, en, dat, en ik had Anne Frank bijvoorbeeld wel behoorlijk hoog verwacht. En die zit er ook wel in. Maar daar zijn heel veel verschillende foto's van. En dat is natuurlijk ook bij de Tweede Wereldoorlog. Het duurt natuurlijk vijf jaar. Uh, en daar, het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is zo divers. Er zijn zoveel verschillende verhalen. En er zijn dus ook zoveel verschillende foto's. Maar die, die, die foto die wij ook al noemden, geloof ik, in de inleiding van dat. Jongetje of meisje, het is meisje. ook een meisje, ja. die tussen die treindeuren kijkt uit zo'n goederenwagon ja. die, die op transport gaat. Die zou zeggen, die moet je toch ook tegengekomen zijn. Ja, ben ik ook tegengekomen. Maar, het maar is niet, nee, en Dat is overigens ook een fascinerend, hè, want het is geen Joodse meisje. Nee, precies. Het dus is een zo'n, Misschien dat dat een reden is dat we hem daarom niet meer zo heel vaak zien. Want die is behoorlijk ontmythificeerd, wat dat betreft. Ja, goed. Uh, Martijn Kleppen, bedankt. Het is helder. Het boek heet dus kanonieke icoonfoto's en is uitgekomen bij Uitgeverij Euburon in Delft. En die ligt ook in de winkel. Ja, dat was het einde van het eerste uur. Bedankt Michiel Korthals, Johannes van Dam, Nerken Noordervliet, Martijn Kleppen. Um, een leraar scheikunde mailt ons dat uh, hij ook uh, vaststelt dat niet alleen foto's... maar ook grafieken uh, in scheikundeboeken van elkaar geleend worden. Nee, ook geloof ik meteen. Dat is een interessant uh, vervolgonderwerp voor iemand anders. Oké, okay, nou ja. en uh, Het interessante vervolg van dit programma is uh, nieuws. Maar daarna zijn wij weer terug. Tot zo uh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 Fleuriel Flacons 1 plus 2 gratis? Ja, 2 gratis! Schapruimen bij MACO. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zoals veel wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Zo doen we dat bij MACO. Partner voor Ondernemen Nederland. Kijk ook op schoon.nl of er bij jou in de buurt iets te doen is tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart. Kom nu schapruimen bij MACO. Fleuriel Flacons 1. Plus twee gratis. Dit is Radio 1.